Ja, ik moet toch zeggen dat ik heel erg blij ben met onze technische dienst bij CFM. Ja. Ja, de lampjes die begeven het af, af, af en toe en dan uh, wordt die in één keer weer hersteld. Daar zijn we heel blij mee. Ja, nee, wat dat betreft is het wel even mooi weekenddienst. Hè? Ja, weekenddienst voor uh, Maurice Mulder. Je de, de J.K.'s en Centervolt bij CFM South Forge. Eens even kijken wat voor interessante informatie Albert-Jan heeft voor nou, ons. Laten we nou maar beginnen met wat hier nou momenteel uh, op het Gashuisplein uh, aan de hand is. Want, uh, het met, ziet er gezellig uh, uit. Daar wordt alweer voor geschaatst. En uh, u kunt natuurlijk ook uh, tijdens uh, de komende feestmarkt, morgen, 29 november... Uh, schaatsen op uh, de, kunstijsbaan van, de enige kunstijsbaan van Zandvoort... waar men lekker rondjes kan draaien. Het is niet de enige attractie uh, van de feestmarkt. Ook zal Sinterklaas een bezoek brengen... Uh,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 uur en loopt helemaal door tot vijf uur s middags. En weet je wat nou het leuk is, Albert-Jan van de Feesmarkt?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 Ja. Op de Zalvoorts Radio en Mamadou. Zo dadelijk gaan we naar het voetbal. Joop van Is, vandaag bij de wedstrijd tegen Kennemerland. Ja. De nummer drie van de competitie van dit moment. Ja, nou ja. En Zalvoorts staat op de achtste plek. Dus... Ja.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 De ijsbaan wel ijs en ijskoud zijn, Obertjad. Uh, <laughs> gelukkig is er koek en zo. Ja, lekker hoor. En uh, ja, Het heeft vanmiddag nog eventjes gehageld. Dus we kunnen niet alleen schaatsen, waarschijnlijk hier uh, op de ijsbaan, maar misschien ook wel bij het uh, voetbalveld van uh, SV Salvoort. Ja, ik ben benieuwd. We gaan snel over naar van voor de wedstrijd van vandaag. Joop, we spelen vandaag ja. tegen Kennemerland. Inderdaad, de nummer 3 tegen de nummer 8 Salvoort.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 is er dan één van. En op dit moment mag Kennenbladzer op de rand van de 16 meter van Zandvoort een uh, vijf schop nemen. Ik kon niet zien wat er aan de hand was. Dat is ook niet heel erg belangrijk. Maar die vijf schop die mogen ze wel nemen. En die schijnt zetten zit nu nog eventjes de muur en ze zijn echt op één na, uh, na alle spelers die in die muur staan. De vet staat ervoor. Dat mag niet, blijkbaar. Hij moet aan de zijkant staan. En die bal gaat erin. Die bal gaat er gewoon keihard in. En dat heeft, denk ik, te maken met het feit dat de vet gewoon niet in zijn muur stond. Maar naast de muur stond. En daardoor heeft hij veel minder reactietijd dan, dan normaal gesproken. Veel minder. Dat zal er misschien een half een kwart seconde zijn. Maar dat had natuurlijk net genoeg kunnen zijn. Dat is niet het geval. Kennenblad, die gaat nu aan de leiding met 0-1. Terwijl eigenlijk in het eerste kwartier van de wedstrijd zijn we nu mee bezig. Soms wordt eigenlijk veel meer op de kant van Kennemland voetbal dan andersom. En uh, ja, dat is dus een beetje pech hebben, dat één uitval van Kennema Land meteen tot een doelpunt blijft. Ja, Michel ja? Is het team helemaal compleet van uh, SV Salford? Ja, hetzelfde team wat uh, twee weken geleden gewonnen heeft bij, uh, bij Voorland. Dat staat nu in de rij En dat betekent dus met Michel Haan, met uh, Jan Zonneveld en... Uh...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 hoorde je de single van Ilse de Lange en Puzzle Me. Vrolijke muziek. Vrolijke ja, lekkere, gezellige muziek. Ja. Zo gezellig bij de ijsbaan hier op het uh, Gassersplein. Ja. En zo dadelijk hebben we een uitzending Bart Schuitenmaker. Hij weet natuurlijk als een van de initiatiefnemers alles over het project. Ja, om het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 Dat was wel weer het ene laatste plaatje in het eerste uur van Salford op zaterdag. Jorde de Golden E-Ring en Wanda Lady Smiles. Zo dadelijk zijn Albert Jan en ik uiteraard weer terug met twee uur lang Salford op zaterdag. Daarin onder meer aandacht voor de voetbalwedstrijd van vandaag. We spelen vandaag thuis tegen Kennemerland. En toen we van verlieten, stonden we met 1-0 achter. Hmm, laten we hopen dat het beter gaat. Straks, dat horen van Jop van Nes. Nick en Simon, dat is de laatste voor drie uur. Hier is.